Zal zijn. En het einde is het einde van dit periode, en je zou kunnen zeggen zes jaar of zesduizend jaar. En voor de deur staat het zevenduizendste jaar. Het einde, wat er allemaal in het einde gaat gebeuren, is eigenlijk al in het begin voorkomen. Van als her zijn die dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Puntje, puntje, puntje. Dat moet ik even, dat betekent, dat is een herinnering voor mij, dat betekent dat ik uh, ook even naar nou, de tekst is Isaiah. Nou. Zijn bijbelbuik heeft, uh, aan vandaag flink wat uh, bladeren, Isaiah 46, vers 10, ik lees het vers 8. Denk hieraan en wees flink. Neem het weer te harten. Of denk aan de dingen. Van vroeger. Van de oude tijden af. Dat ik. Elohim ben. En niemand anders. Ik ben Elohim. En er is geen. Als ik. Die vandaag. Het begin verkondigt. Wat het einde zal zijn. Die het begin. Verkondigt in het begin van God wat het einde zal zijn van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houd stand en ik zal mijn welbehagen doen. God verandert niet. God, wat God gegeven heeft, wat vader Yahweh gegeven heeft in zijn woord, hij verandert niet. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. Er is niks, niks in de wereld wat het woord kan veranderen. Dat is één gegeven wat heel belangrijk is. Dus als God een verbond heeft gesloten met u, ik ga er even vanuit dat u allemaal verbondsgelovigen bent, dan zal hij, de verbondgever, doen wat hij beloofd heeft. En als hij in zijn verbond gezegd heeft dat we een groot volk zullen zijn, dat wij in zullen gaan in het beloofde land, dan zal dat gebeuren ongeacht wat er gebeurt in de laatste dagen. We hebben net gehoord de beest niet bevreesd. We hoeven ook helemaal niet bevreesd te zijn in de laatste dagen. Want hij zorgt voor ons. En preker, de zoon van uh, David, Salomo, die staat in de 1, de zoon van David, die zegt en wat is geweest? Dat zal er weer zijn. En wat er plaatsvindt, dat zal er weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Dus alles wat er komt, is al geweest. Het herhaalt zich elke keer. We vallen in herhaling. Wat wij kunnen lezen, daarom is het zo belangrijk om op de Torah te lezen en het potje te nemen, want wat daarin staat, herhaalt zich elke keer, ook vandaag. Nou, laten we maar beginnen in Genesis, in het begin, Genesis 2, vers 9. En Jamel, Elohim, liet allerlei bomen in de aardbodem opkomen. De geesten waren om te zien en goed. Goed om van te eten. Ook de boom des levens is goed om van te eten. En die staat in het midden van het hof. En de boom van kennis van goed en kwaad, daar kom ik zo meteen. Er is dus in het hof, als wij ons voorstellen kunnen maken, ik ga niet woorden veranderen, beschuldig mij niet dat ik woorden ga veranderen, maar de Bijbel zegt, Waar twee of drie bij elkaar zijn, daar ben ik in het midden. Ja. Dus als, als dit het hof zou zijn, dan is de beste plek daar in het midden. Nu zit, zuster, op de beste plek. Broeder ook. Want in het midden, daar is de Heer. En in het midden van het hof, daar is ook de boom des levens. Wat zegt Yeshua? Ik ben de weg ik ben de waarheid en het leven ja Yeshua is het leven dus Yeshua is midden in ons maar waar maken we zorg om als we bij elkaar zijn als zijn lichaam als zijn gemeente dan is Yeshua in ons midden heeft hij dat niet gezegd ik ga terug naar de vader waar hij die je vader zal sturen, zal komen en hij zal bij u zijn. Hij zal in je zijn. Hij zal nu verkondigen wat ik u geleerd heb. En hij zal u de toekomst gevonden. Hij is in zijn geest in ons midden. We hoeven nergens zorgen om te maken. Als wij doen en blijven eten van die boom, ja, dat is wel een voorwaarde. Eén van de boom des levens. En soms denken we wel eens, waar is die boom dan? Nou, een, een boom, we denken vaak als we dit lezen, dat het, het gewoon echt een boom is. Misschien is dat ook wel zo. Ja, maar welzalig hij, die niet wandelt in de raad van de lozen, die niet staat bij de... Uh, en die slaapt bij de zondags en die zit in de spring van de spot dus die Gods Torah overdenkt bij dag en nacht. en die Torah en want hij is, als een, hij is als een boom die geplant is aan waterstromen en die is geloofd niet geweldig en vrucht draagt, vrucht draagt, ja, vrucht is, is het doel van Gods woord, vrucht is is wat wij hier doen, is vrucht Want want vieren is een van de vruchten uit de Torah, en vruchten daaraan herken je de boom u bent allemaal bomen Yeshua is ook een boom overbaard 2 vers 7 wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Waar is de gemeente? Hier. Waar is de geest? Hier. Dus wij hebben oren om te luisteren... in ons hart... naar Jeremia 31. Of zal onze geest schrijven in onze harten. En hij zal de Torah in onze harten schrijven. En wij luisteren naar de geest van Yahweh... in onze hart... En ja, de geest is in ons midden. Want hij tegen de gemeente zegt, wie overwint, wie, over, wie zijn de overwinnaars? En allen die in Christus zijn, zijn overwinnaars. Wij zijn in Christus, want wij eten van de boom van Christus. Want hij is het leven. En de boom des levens geeft ons leven. Het is het verbond van eeuwig leven. Hem zal ik het eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Waar is God? In de gemeente. Waar is de geest? In de gemeente. Waar staat die boom? Midden in de gemeente. Het heeft geen enkele zin om die boom weg te cijferen ergens waar wij niet terecht kunnen komen waar wij niet kunnen komen waar wij geen toegang moeten hebben dat heeft geen enkele zin want Yeshua zegt ik ben het leven wie mij neemt zal niet sterven maar enig leven in dus wijs die boom is in ons midden die is niet ver weg waar we niet kunnen komen. De boom des leven staat in het midden van de gemeente. Nog een tekst, openbare 2 vers 6. Maar dit hebt u voor. Dit gaat u doen. Dit wilt u doen. In openbare 2 vers 7. En ik lees de context. En daar staat eigenlijk exact hetzelfde wat ook in Openbaring of in Genesis 2 staat. En hier gaat het over de eerste gemeente, de zeven gemeentes. En de eerste gemeente is de gemeente Efeze. Vers 7, wie oren heeft, laat mij horen. Wat de geest tegen de gemeente zegt. Maar als ik de vers daarvoor lees, maar dit heb je voor: dat u de werken van de Nicolaïten haat. Die ik ook haat. En dat zegt ja, ben. En ik geef een overbaring aan Yeshua. En Yeshua geeft door Oran Johannes. En die heeft het opgeschreven. Onze Elohim haalt de werken van de Nicolaïte. Nou, er is, er is een onderwijs voor. De, in die tijd was er een bepaalde groep, de Nicolaïte, in de tijd van de feesten. En die waren bezig met uh, bepaalde zaken. En uh, het kwam op neer dat, dat zij de ze infiltreerden de gemeente en uh, zij probeerden zich te verheffen boven de leden van de gemeente. Maar dat is historie. En de gemeente in Vese was is ook historie. Maar je kan dat niet wegcijferen als zijnde dat is geweest. Nee, het is vandaag realiteit. Want het gaat niet om de groep Nicolaïten die geweest zijn, het gaat om de leer die zij brachten. Kijk maar als je verder leest in hoofdstuk 2, uh, vers 14. En dan gaat het over de gemeente in Smyrna. Vers 15. Zo hebt u ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Wat was nou die leer van de Nicolaïten? Openbaring 2 vers 15, ja, de leer van de Nikau betekent veroveren. Laos betekent leken. Misschien uh, zij die net tot geloof gekomen zijn en die de liefde van Yeshua hebben geaccepteerd en nog niet echt thuis zijn in het woord. Dus uh, Paulus noemt dat een kind of een baby, een kind en... Tieren uh, en volwassenheid. Er zitten bepaalde groeien in. En, en de leken worden misleid en onderworpen aan nieuw gezag. Zo, de leer van de Nicolaiten is dat als ik een Nicolait zou zijn, dan zou ik proberen u te vinden voor mijn onderwijs, voor mijn leer, zodat ik gezag op jou kan uitdoen. Dat is de leer van de Nicolaïde. Nou, we gaan zo tijd terug naar Genesis 2 in het Hof. Openbaring 22 vers 1. Dat heeft nog te maken met de boom des levens die midden in het Hof staat. En hij liet mij een zuivere visie van het water des levens. Zie je, die boom was ook geplant in Psalm 1 aan water. En het water gaf leven. Nou, wat is nou het water des levens? Dat is niet zo moeilijk. Helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Yeshua zegt: Ik ga naar de Vader, en als ik weg, dan zal ik de trooster verzenden. De geest van Jabet, de roer van Jabet, is het water des levens. Wij volgen de Torah van Jabet. Amen. Halleluja. In de Torah staan instructies. En het overige van haar nageslacht zijn zij die de geboden van de Vader hebben. En de getuigenis van Jezus Christus staat. Openbaring 12. Daar staat er drie keer een openbaring. De getuigenis van Yeshua is. Dan staat er verder is de geest van profetie. Dus dat allemaal letterlijk achter elkaar in openbaar. Dus niets, ik er kan er niks aan veranderen. De geest van profetie, en dat staat hier ook. De geest van profetie komt van vader Jahweh, komt van Yeshua, en hij zal ons leiden. In deze dagen, dat is ontzettend belangrijk. En in de relatie met het verbond, Jeremia 31, hij zal verbond, hij zal de toren in onze harten schrijven. Dus waar hebben wij naar te luisteren? Niet naar mij, ja, nou misschien wel naar mij, maar je behoudt alleen het goede wat ik zeg en de rest laat je gewoon even rusten. Dat komt op een later moment. Maar de bedoeling is dat je luistert naar wat de geest zegt in de gemeente. En dat is de stroom van deze Wat zei Yeshua tegen die vrouw? Die zei bij de put: dromen van levend water. Zal uit mijn binnenste voeren. Ik zal u levend water geven. Dat is levend water. Water des levens. Dat is een belofte die Jezus gaf aan de vrouw bij de put. Levend water. En waar staat die water? Waar staat het water? Nee. In het midden. In het midden van de straat. Van de rivier in het midden van de gemeente aan de andere kant, aan de ene zijde van de rivier, bevond zich wat bevond zich daar? De levens. in het midden van de rivier, daar heb je het weer. Dat is niet ergens waar je niet kan komen, dat is hier, dat is hier. Dat is Jeremia 31, vers 31, tot 34. Dat is de geest die schrijft zijn woorden in onze hart. Ja, ik zeg dat haal het elke keer, maar het is zo belangrijk. Want het is de, het teken wat Jame geeft voor, voor de laatste dagen. En dat is, daar gaat het even om. Dan gaan we straks op. En wat doet dat? Die twaalf vruchten voortbrengen. Dat is een verwijzing... Naar heel Israël, u kent dat gebed nog wel van Daniel? En hij bad voor hen die dichtbij waren, waar hij zelf ook deel van uitmaakte. Daniel 9, dat was het huis Juda, die verbannen was naar Babylon. En zij die ver weg zijn, die verspreid zijn weer weg. En onder alle volken, dat zijn de tien verloren stammen. En dat is het huis Israël. Het noordelijke koninkrijk, ook nog genoemd het huis Evering. En die twee, zegt Ezekiel 37, die komen weer bij elkaar. De twee stammen komen weer bij elkaar. En er zal één koning zijn. En er zal één koninkrijk zijn. En er zal ook maar één volk zijn. Aan het einde, en daar, daar leven we middenin, er zal er weer een koninkrijk zijn. Met twaalf stammen. De 12 is alleen een begrip voor heel Israël, inclusief degene die meegaan de metgezel. Bent u Juda? Bent u even? Of bent u een metgezel? Wie zal het zeggen? Het is niet zeker uit welk stam komt, maar 90% de viking, nee, je mag niet bidden, waar zou ik? durft te zeggen dat ik één voor ben. Het kan namelijk niet anders. Wij komen uit de volkeren en wij hebben onze identiteit volledig, is volledig weg. En als God belooft dat hij de zijne weer terughaalt, één voor één, persoonlijk, heeft u niet persoonlijk in uw hart gehoord dat u terug moet staan naar de Torah, dat u de Shabbat moet vieren, dat u de feesten vieren? dat doet Vader, jij ja, bent per persoonlijk. Waarom? Omdat u een kind bent van hem. En hij brengt u terug. En er zal een moment komen dat de twaalf vruchten, van heel Israël weer compleet is. Samen met het huis Juda, die grotendeels in de staat Israël verloopt. De staat Israël is wat anders dan heel Israël. De groot verschil volgt de rode draad in uw bijland. En als Jezus zegt, ik ben slechts gekomen voor het verlorene van Israël, dan bedoelt hij heel Israël. En hij was daar bij het huis Juda en hij zegt, er is nog een kudde die ik moet leiden, die niet zijn van deze stal. Dus dat was de stal van het huis Juda, maar die andere kudde, die was in de wereld. En hij stuurde zijn discipelen, stuurde hij uit. En hij zei... Ga het liefst... langs... het zij die van Israël zijn. Dat is het tegen zijn discipel. U bent ook een discipel. U heeft ook diezelfde kaart ontvangen. Nu kunnen we teruggaan naar Genesis 2. Het einde is als het begin. Vers 16, lees het vanaf vers 16, 17. En de Heer gebood de mens... Van alle bomen van het hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Zo, so, het allereerste wat Yahweh doet, als hij de mens, in dit geval uitsluitend alleen Adam, even er nog niet, hij zette de mens Adam in het hof. En het allereerste wat hij doet, is de regels van het hof bekendbaar maken. En de regels was, van alle bomen mag je eten, inclusief de boom des levens, die ook in het hof was, daarvan mag je eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zult gij sterven. Zo, so, vader Janek maakte ook zijn verbond bekend. Wat was zijn verbond? Het verbond van eeuwig leven. Want als je niet zou eten van de boom van kennis van goed en kwaad, heb je eeuwig leven. Dat is het verbond. Het verbond van eeuwig leven. Maar zodra je eet van de boom van kennis van goed en kwaad, zult voor zijn sterven. En Adam werd niet ouder dan 997 jaar. Als één dag is duizend, en duizend als één dag, heeft hij de duizend niet gered? Dus hij stierf in één dag. In de ogen van Javier. Hij heeft de duizend niet gered. Dus hij stierf in die dag. Kunt u dat volgen? Ja. <laughs> Even rekenen. <redelijk. laughs> een dag is duizend bij jou. en een duizend was één dag. Dus op die dag dat hij acht van die boom, stierf hij. Ook al werd hij 997 jaar oud. Hoe weet ik dat ik van de boom van kennis van goed en kwaad heb gegeten? Hoe, hoe kan je dat nou weten? Er zijn twee bomen. So, eten van de boom des levens, eten van Yeshua, eten van zijn. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord is leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen of niet begrepen. Maar Yeshua zegt, ik ben het licht der mensen. Lieve mensen, Yeshua is het leven. Yeshua is het boom des levens. Hij is het licht. Zo, de andere boom is de boom van kennis van goed kwaad. Wat is nu het verschil? Het verschil als je eet van de boom van kennis van goed en kwaad. En ga maar niet zeggen dat u dat niet gedaan heeft. Want de Bijbel zegt, geen enkel is goed, behalve ik. We hebben allemaal ons gegeven van de boom van kennis van goed en kwaad. En u mag niet jokken, want u bent nu Kora gelovig en een van de tiende boom is... Je mag niet liegen. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die Yahweh, Elohim, gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw Is het echt zo? Is het, is het echt zo dat Elohim een recept heeft? Hij heeft Elohim een recept dat je niet mag eten van de boom, van kennis voor. Nou, je ziet hier al verschillen van wat de, de slang zijn en wat Janessa uh, het Nederlands woord abu wijsheid verstandig bedrog list subtiel. Ja, het is niet alleen listig, maar best wel wijs, verstandig, maar met een bepaalde bedrog en heel subtiel. Dus het is heel makkelijk iemand over te halen. Nou, ik heb een andere vertaling, een Arameese vertaling, de Targum, misschien wel eens van gehoord, de Targum. Een Arameese vertaling. En kent u de Amplified Bijbel, de Engelschaal? De Amplified Bijbel is net zo heel als de Amplified Bijbel in het Engels. Het is een Bijbel die, die, die ja, Amplified explodeert, meer, die zet heel veel woorden bij elkaar, Om het, niet om te veranderen, maar om het duidelijker te maken. En de Tartu is ook zoiets. Nou, die, die schrijft iets meer. En dan zegt de slang was de wijste in het kwade. Van alle te van het veld van God gemaakt. Geen wonder, want Satan doet zich voor als een Engels des Lichts. Nou, moet je goed opletten. Er is een boom van kennis van goed en kwaad. Dat is één. En er is, noem maar even een slap of wie dan ook, wat else. maar er zijn dus twee, twee punten. En er is een boom. En de ander verleidt je te eten voor die boom. Maar de boom geeft je iets, die boom. En de verschillen zijn, is het echt zo dat Eluwe gezegd heeft? Dus wat is hij aan het doen? Hij is twijfel aan het zaaien. Verwarring in de groep. Twijfel. U mag niet eten van alle bomen in het hof. Is dat wat God gezegd heeft? Nee. Hij zegt van alle bomen mag je eten, en van de bomen van levens, maar niet, niet van de bomen van kennis en groepen. Dat is wat jouw werkt Dus hij verdraait het woord. Of hij voelt toe of hij haalt weg. Zegt Daniel. En vier, u zult zeker niet sterven. Is dat wat jij bij gezegd heeft? Nee, dit is puur een leugen. een hand van waarheid is ook een leugen. Nou, je ziet hoe de, de tactiek of de strategie van de tegenstander werkt. Als God zal zijn kennen goed en kwaad, dus hij zegt. Je zult zijn als God en misschien wel meer God. En dat is ook het doel. En dit is precies de leer van de Nicolaïten. De leer van de Nicolaïten is dat je jezelf verheft boven de anderen en misschien wel gelijkstelt aan God. Zodat je aanbeden wordt door degene over wie je regeert. Maar kijk eens hoe geweldig de leider Kijk eens hoe groot zijn gemeente is. Kijk eens hoe, hoe fantastisch alles draait. Kijk eens. En de persoon wordt verheven boven de ander. Maar dat is niet het volk van God. Ik ben slechts een dienaar om u te dienen. En ik ben gelijk aan u. En u bent gelijk aan mij. Wij zijn. Gelijken onder elkaar. Er is geen verheffing des persoons binnen het lichaam. Ook al heeft God gegeven apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraren, diakenen, maar ze zijn allemaal ten behoefte van het lichaam. Om te dienen. En ik kan net zo goed weer uit de diening stappen en wat anders gaan doen maar het lichaam wordt bediend elkaar. wij zijn dienaars en zo wordt u naast dienen en wij dienen elkaar, wat zegt Jezus als hij de armen eten geeft als gij diep geeft, doet gij dat is dienen als ik de ander dien zit in de auto mag ik je auto wassen Oké, okay. dat is dienen je helpt elkaar. Dat is binnen, En dat brengt ons en bindt ons samen. En dat is de gemeente van Yeshua. Dat, dat, daar houdt hij van. Als je het aan anderen doet, doe je het ook aan mij. Dat is het zijn, Maar de Nikolaïden, dit is het, de leer van de Nicolaïden. Je verheft jezelf boven de anderen. En je zorgt dat je macht hebt over alles. En evenveel nog gelijkstel stelt aan God en misschien wel de boven. Wie was dat? Het was een van de eerste die Babylon, de toren van Babylon, bouwde. En die verhief zich. ja, die verhief zich boven God. Er is niets nieuws onder de zon. Dit is ook wat er vandaag gebeurt. Het is nog steeds zo. Uh, nog een tekst, ook uit de Targum. Er zal vijandschap plaatsen tussen jou en tussen de vrouw en tussen het zaad van jouw kinderen en tussen het zaad van haar kinderen. En het zal zo zijn, als de kinderen van de vrouw zullen bewaken doen, uh, bewaken de geboden van de Torah, zij zullen mikken en slaan op jouw hoofd. Ja, de hoofd van de slang. Maar zo zij verlaten de geboden van de Torah, Jij zult woorden gerichten en wijlen in hun hiel. Een beetje verwarrende taal, maar je kunt het heel goed begrijpen wat er staat. Als wij de Torah volgen, dan slaan wij de gedachten van de Niphalieten. Slaan wij stuk. Hoe werkt dat? Gelooft u dat wij nu in Babylon zitten? Nee, maar moet ik anders zeggen. Er zijn twee beesten in de openbaring. De beest die komt uit de zee met de zeven poppen en de tien horens. En, zij wordt, en de, dat beest wordt bereden door de vrouw, ze noemen dat de boer, en op haar voorhoofd staat geschreven, de mysterie van Babylon. Zo, so, zij heeft de macht over het beest van de zee. En het beest van de zee vertegenwoordigt de wereldmacht op dit moment. En als wij de Torah doen, en als wij zeggen tegen onze familieleden... Luister, als jij een kerstboom in huis haalt en je vier kerst, hier staat het, het is niet bijbel, het staat nergens in de bijbel, hier staat het, het komt uit Babylon. Zeg hij dat je gelovig bent, wat wil je? Wil je God gehoorzamen of wil je Babylon gehoorzamen? En de roep van vandaag is, kom uit Babylon. Dat is op de kopslang van die slag. Dat is, want wat gebeurt er? In al mijn familieleden van miliers, van, van mijn vrouw en mij, is er nog maar één familie die kerst bestuurt. En alle anderen hebben de afgelopen vier jaar zijn gestopt. Waarom? Omdat wij hebben geslagen op de kop hebben gezegd Babylon regeert niet, Yeshua regeert, Jarwe regeert en wij gaan daarvoor. En zo is er nummer 1, en die twijfel ook, oh, zal ik nou wel een kinderboek nemen, zal ik nou niet iets over De nummer 1 ook. Nou, dat is wat ik opsta. Door dat wij de toren, de instructies van de toren, overbrengen op onze familieleden. Dat is wat wij aan het doen zijn. En wat gebeurde vandaag de dag? De muren van Babylon brokkelen af. Halleluja. Barbaron is op zijn einde, dat is echt waar, want ik lees ook op het internet, ik ben ook op het internet, <lacht> ik heb niet in, in Facebook, maar ik lees af en toe best wel veel berichten afgelopen jaar, vijf jaar geleden was het nu, maar best wel veel berichten, hoeveel berichten er niet zijn dat kerstmis, dat pasen, uh, Christelijke plaatsen dan niet bij ons is. Heeft u dat ook gelezen? Is het opgevallen? Dat er steeds meer berichten komen. Dat betekent dat Babylon aan het afbrokkelen is. Dat is goed nieuws. Halleluja. Dat is ook slecht nieuws. En je hebt goed nieuws. Altijd slecht nieuws. Want als de vrouw, als Babylon valt, als uh, volgens mij openbaring 14, zegt gevallen, gevallen is Bargadon wat valt dan ook? De wereldmacht waarop zij rijdt, dat is de beest uit de zee. Die valt ook. En als die valt wat gebeurt er dan? Chaos. En chaos is de strategie hebben we net gezien van de tegenstander. Het begint met chaos. En na chaos komt er misschien misschien valt wel de economie. Totale wereldeconomie. Misschien, ik zeg niet dat zo is, misschien komt er wel een Tweede Oorlog of een Derde Oorlog. Omdat er een chaos is, er is geen controle meer over de hele wereld. En je ziet het ergens al een beetje gebeuren. Wie regeert vandaag de dag eigenlijk over de wereld? Wie bepaalt wie er mag eten en wie er geen eten krijgt? Wie bepaalt wie er mag vechten in de oorlog en wie er niet mag vechten? Wie bepaalt dat vandaag? De, de Verenigde Naties, die bepaalde dat. Wanneer zijn die opgericht? Wanneer is die opgericht? 1945. Ik zeg niet dat het zo is, maar het is heel goed mogelijk. Het oude Barbellon, hoe lang duurde dat? Want Daniel en Segel 70. 70 jaar. De United Nations is opgericht in 1945. Stel voor dat het 70 jaar duurt. Wanneer stopt dat? 2015. Ik zeg niet dat het zo is. Het is ook niet waar je rekening mee moet houden. Want de Bijbel geeft ons andere informatie waar je rekening mee moet houden. Maar het zal best wel komen, want je ziet het om je heen: dat Babylon aan het is. En als de Verenigde Naties valt, stel voor dat het valt, dan is dat misschien toevallig tekening. Maar het zou het beste kunnen. Maar, als de beest uit de zee met de zeven koppen en de tien horens valt, komt er een andere beest. De beest uit de aarde. Ja, dat is uit de 14. En ik zag een andere beest opkomen uit de aarde en van twee horens. Als horens, als die van een lam. En hij, hij sprak als hij eraan. Laat Maar eerst zal hij, zal hij als een lamp. En wat doet een lam? Er is dus al vrede. Hè? Hij doet vrede voor een Dus wat zal hij zeggen? Vrede. Thessalonicense staat dat. Dat moet je echt zien. En dit is een van de tekenen waar u op moet letten. Niet kijken wat er om u heen gebeurt. Maar kijken wat er in uw Bijbel staat. Maar de staat zoiets in sensen. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, het is voor u niet nodig dat ik u schrijf, want u weet zelf heel goed, en dat moet u goed weten, dat de dag van de Heer komt als een liefde nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: er is vrede, er is veiligheid. Dan Zal een onverwachte verderf overkomen, zoals de wagen van de slag of vrouw. zo? Dus als er gezegd wordt: er is vrede, er is veiligheid, dan. Dus dat is een signaal waar we moeten letten. En je kan alleen maar zeggen: er is vrede als daarvoor een chaos is, of een grote opstand, wereldwijde opstand, noem het maar. Als dat er is. En er is iemand die dat regelt, die dat zorgt dat dat stopt en net doet alsof er vrede is dan. En zegt, nu is het over, nu is het vrede, nu is het voorbij. Dan moet je oppassen. Want dan staat de verderf voor de deur. En sterk vermoeder je dat dat Jacobs benauwdheid is. Jacob is de tegenwoordig van heel Israël. Ja, niet alleen van het Haas Juda, maar van heel Israël. Ja, hoe ze tegenwoordig van heel. En die benauwdheid staat voor de deur. En wat is die benauwdheid? Wat gebeurde als de beest uit de aarde opkomt? Allen staat er. allen, Groot, klein, rijk, arm, noem maar op. Zij zullen het teken van de beest aanvaarden en ze zullen hem gaan aanbidden. En wie dat niet doet, die wordt gedood staan. Of je krijgt een teken, een aanwijzing van hem, of je krijgt zijn naam en je bent deel van het nieuwe koninkrijk, wat gaat komen. En gelukkig duurt dat maar 42 maanden, maar waarschijnlijk zal dat verkoord worden. Want als het niet verkoord zou worden, dan overleeft er bijna niemand. Dat staat voor de, dus na dat er gezegd wordt, vrede. En er is nog een tekst, en je kunt ook heel Matthäus 24 lezen, die ook signalen geeft wanneer het zal is. En je ziet dat die tweede beest zal heersen over deze wereld. Precies de leer van Nicolaïde. Want zonder die teken kan je niet kopen of verkopen. De vraag is, wat is die teken? Sommigen zeggen chip, sommigen zeggen... Het is of de naam, maar wij hebben ook een teken. Wij hebben ook de naam. Van Jaarweg op ons voorhoofd. Hoe krijgen wij de naam van Jaarweg op ons voorhoofd? Als wij doen wat Jaarweg zegt: ja, dat is Torah, we, geest, uh, we doen de Torah, de vangen zijn geest, doen de Sannat, dat zijn tekenen van Jaarweg en alle overige van haar nageslacht die de geboden van Jaarweg hebben, hebben de naam van Jaarweg op het voorhoofd. Dat is het teken, nou, het teken. Geeft bescherming aan het nieuwe of het komende Israël, het volledige volk. En het volledige volk wordt in de openbaring genoemd. Ik ga een tweede preek aan de maar je hebt misschien wel eens gelezen over de 144.000. En soms denk je, dat zijn alleen Joden, dat is niet zo. 144.000 staat daarna, het zijn 12.000 van die stad, 12.000 van die stad, 12.000 van die stad. Heel Israël. En dan staat er, voordat het gebeurt, verzegel deze 144.000. Nou, 144.000 is misschien niet exact 144.000, of misschien ook wel, maar ik denk eerder is een begrip Zoals heel veel getallen in de Bijbel zijn, een begrip om heel Israël te vertegenwoordigen. Er zijn maar twee volkeren in openbaringen. En heel veel zeggen er zijn er maar twee. Je hebt of het volk van God, en je hebt het volk dat niet van God is. Er zijn er maar twee. Dus de 144.000 is, is heel Israël. En zij worden verzegeld. En als de Engel komt, dan mag die niet aankomen aan de 144. Dus wij behoren tot de 144.000. Geloft u dat? Maar als u daar niet bij hoort, ja, wie bent u dan? Er is geen andere. Of u hoort bij al die anderen, klein, groot, rijk, arm, allen die op de aarde vertoeven, staan, allen, of je hoort bij die groep. Er zijn maar twee groepen. Heel Israël, het nieuwe wat er gaat komen, wat nog moet plaatsvinden, dat God de twee stokken bij elkaar brengen, dat gaat nog gebeuren. En dan krijgen wij de zegel om niet aangetast te worden door de beest die uit de aarde komt. En je ziet al dat die aarde opkomen is. Je ziet de machtswisseling al komen ga niet speculeren, maar je ziet al grote machtsverwisselingen wereldwijd. Dus we staan echt, net zoals Mozes voor het puzzel om het land in te gaan, staan wij echt ook voor de Jordaan. Dat is het, het tijdsbestek waarin wij verkeren. Hebben we goed nieuws voor u? Ik denk dat ik daarmee kan afsluiten. Openbaar 3 vers 5. Het gaat weer over even de gemeentes, de zeven gemeentes, ook weer een, een beeldspraak van de volgemeente. Wie overwint dan, zal bekleed worden met witte kleding en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Dat is ook een belofte als u de naam van de vader draagt door zijn. Instructies op te volgen zijn in de Torah. Heeft u een verbod met hem? Dan staat u ingeschreven in het Boek des Levens. Ik zal u niet uitwissen uit het Boek des Levens, maar ik zal mijn naam leiden voor mijn vader en voor zijn engelen. die oor heeft. Laat hem horen omdat de Geest tegen de gemeente zegt: Heb je het weer. Openbaringen 13, vers 18. en allen. Die op de aarde wonen, daar heb je het. Ik er is niemand uitgesloten. Allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. Wat? De, de, het beeld van het beest aan. En het beeld is de verhoging van, van de mens, van, van de persoon. Je verheft je boven de ander. En je stelt jezelf gelijk voor. Dat is het beeld van het beest. Allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het Boek des Levens. Dus allen die niet staan opgeschreven in het Boek des Levens, zullen het beeld van het beest aanbidden. Dat staat. Dus wij, wij zullen het beeld van het beest niet aanbidden. Misschien bent u wel eens bang gemaakt en u zegt. Ja, maar je komt straks op een moment, er zijn van die films, dat je een keuze moet maken om het teken van het beest aan te nemen en als je dat niet doet, zul je sterven. Ah ah, dat staat er niet. Die keuze wordt ons niet gevraagd. Want wij staan geschreven in het boek des levens en alleen zijn die niet in het boek des levens. In het boek des Levens staat opgeschreven, zij staan voor die keuze. Wij niet. Waarom? Omdat Javier gezegd heeft tegen de 144.000, verzegel hen, zeg ik, en hen mag je niet aanraken. Zo, wij hebben hoeven niet te vrezen. En leven? maar hoeven niet te vrezen daarvoor want God heeft een belofte van zijn volk. en het is nu zo belangrijk dat we dus waar we nog verlaten en ons gereed maken daarvoor, we moeten er wel doorheen maar we 44 zijn beschermd hoe dat bescherming in zijn werk gaat, dat weet ik niet waar we, waar we zijn zullen zijn zij weten ook niet waar we zijn nog beschermd dat is goed nieuws als Babylon gevallen is, is er geen weg meer terug. Maar ja, we staan voor het punt dat Babylon valt. En dat zie je in En let op het de teken: deze vierde. Amen. En al wat ontbijt is, zal niet inkomen in het nieuwe Jeruzalem. En ook. Niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, dat heb ik weer, met de leugens van de boog van kennis van goed en kwaad, maar allen zij die geschreven zijn, alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het land. Dat is het vrede, dat is de enige verbod. Als je geschreven staat in het boek des Yeah. Mm -hmm.